Drie uur. Jeroen van Kam met het cnrs De demonstratwinst van president Kenyatta in Kenia zijn meerdere doden gevallen. Volgens een anonieme overheidsmedewerker zijn er bij Mortuarium... negen lichamen met schotwonden binnengebracht. Eerder vandaag melden verschillende persbureaus al... dat er twee mannen waren gedood tijdens demonstraties. Ook zegt een Keniaanse man dat zijn dochter van negen is overleden... door rondvliegende kogels. De aanhangers van presidentkandidaat Odinga... erkennen Kenyatta niet als winnaar van de verkiezingen... en zeggen dat er is gefraudeerd. Het treinverkeer over de Moerdijkbrug ligt nog steeds plat. Een van de belangrijkste spoorverbindingen in Nederland ligt er al drie weken uit... omdat het spoor op de brug vervangen werd. Het was de bedoeling dat vanochtend vroeg de eerste trein weer over de brug zou rijden. Maar volgens ProRail zijn er problemen met de elektronica. De spoorbeheerder weet niet hoe lang het nog duurt voordat er weer treinen kunnen rijden. Het spoor over de Moerdijkbrug verbindt zuid holland en Brabant met elkaar. In het zuiden van Nepal zijn zeker 23 mensen omgekomen door noodweer. Hevige regenval in de bergen heeft geleid tot overstromingen en aardverschuivingen. Duizenden huizen zijn verwoest en hele dorpen zijn afgesloten van de buitenwereld. Mensen worden met helikopters geëvacueerd, uit het getroffen gebied. De Nepalese regering heeft ook het leger ingezet bij het reddingswerk. In Nepal zijn geregeld natuurrampen. Zo kwamen er twee jaar geleden zo'n 9000 mensen om het leven bij een zware aardbeving. Elko Sint-Nicolaas is uitgevallen bij de tienkamp op de WK Atletiek in Londen. De Nederlander moest na het discuswerpen opgeven door een hamstringblessure. Pieter Brown doet nog wel mee in de tienkamp. De Nederlandse estafettevrouwen hebben zich geplaatst voor de finale van de 100 meter. Het team, met onder andere Daphne Schippers, eindigde in de series als vierde. Maar mag op basis van de tijd toch door. Het weer vanuit het westen wordt het droger en de zon schijnt ook af en toe. In het oosten blijft het tot in de avond grijs en regenachtig. Het is zo'n 20 graden. Morgen meer zon, maar in het zuiden wel kans op een bui. Het is ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Het is niet heel druk op de wegen in de Randstad. Eigenlijk maar één file van betekenis. Op de A16 Breda-Rotterdam. Langzaam rijdend verkeer voor de Van Brinorbrug vanwege een spoedreparatie.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 baby move your body for me for me for me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 Aan I begin van uh, uur 1 van uh, de software op zaterdag hebben we nog gedraaid Mexi Priest met uh, de single The Wild Worlds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 De perspectieven vullen de toekomst, is zijn 0,0 Al heb ze nou voor universitaire bul Al beste onderwijzer, bankwerker psycholoog De komende jaren wel waarschijnlijk wijkeloos moest. solliciteren Ze zeggen alleen joh, solliciteren ja. Heb ze nou geschreven? 7, 9, 9. Heb ze nou geschreven? 7, 9, 9. Heb ze nou geschreven? Hij ja, schreef maar op De dag begint met slopen, tot een uur of tien. Doe kiks in de gezet of er niet ergens baan is in. Dat vult ik vies tegen, du sterft de rest van de dag. Toe voelt zich mijn broer, toe we op de maag. Toen moest solliciteren. Alleen jongen solliciteren. solliciteren. Wat ze nou geschreven? Wat ze nou geschreven? Nou geschreven? Hat ze nou geschreven? Dat schrijf maar op nu. Ik zijn ze hij schreef maar op neen. als het duister wordt, begint de pas te leven. Doe kick zins rondjes neer, ergens gaat te beleven. Doe geest nog een punt, misschien wel nog een loosje tent, misschien gisteren wat kieke. Dat de Janse Baggen bent met de mos. En dat zijn er van die platen die in één keer naar voren komen, hè? zonder dat je het zelf in gaat vinden. Ja. heel raar, Janse Baggen bent hoor je bij Zalfoed op zaterdag.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 Keep up Ooh. So many pretty girls around me And they're waking up the rock Keep up Ooh. Why you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jocking Keep up yeah. Players only Come on put your fingers, raise up to the moon yeah, girls What y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic finish. Ik altijd een van de betere plaatsen van Bruno Mars. Vandaar dat ik hem heel vaak uh, draai voor je op de Zandvoort Radio. Je hoort met 24k. Het is 18 over 3. Zandvoort, goedemiddag en uh, leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat ook doen. Want Zandvoort op zaterdag is uh, nog bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. En hier is DJ te samen met Rienna. DJ Khaled.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 You gone off the door, say oh, yeah, yeah. Careful mama, why what you say? you say You talking to me like your new babe. Hey, hey. You talking like you trying to do things Now that pipe got her running like she saying, baby You made me drown in it, ooh, touche, baby I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby And hey, you know I'ma slaughter like I'm Jason Busted, why you got it on safety? White girl, wear it it? on brown, brown liquor. Like I probably Can shouldn't be around you, you. Uh -uh, Cause you get wild, wild, wild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 We krijgen toch nog een klein beetje zomer, begin beginnen volgende week, maandag en dinsdag. Een graadje of 4,25 in Zalford. dus... Nou, dat wordt best wel lekker, toch? Jawel. En dan deze muziek erbij eh, bij Salvoort op zaterdag. Gloria Estefan en de Miami Samenzien uit de jaren 80. Dat was eh, een van haar grootste hits, de Conga.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 Dus we gaan weer dancing in the streets doen op 19 augustus vanaf 8 uur. Het belooft een swingend festijn te worden. Zo is het, dat wordt weer gezellig. Dankjewel Albert Jan, de evenementenagenda, Jorden bij CFM. Wil je de evenementen op je gemak nalezen? Dat kan ook op de CFM app.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 deshado en las sombras te juro que te pienso hago el mejor intento.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 22,5 kilometer te gaan tot de, tot de finish. Maar in de stromende regen, maar nu met één man voorop. Het was lang een tijd een kopgroep van een man of vijf, zes. Maar toen werd het peloton toch weer wakker... en begonnen de achtervolging in te zetten. Maar nu is er één man weer weggesprongen. En die rijdt op zeven seconden van het uh, een groepje achtervolgers. Maar het is een natte bedoeling daar op de grens van Brabant en, uh, en België... om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, well, straks wellicht nog de uitslag daarvan.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 Op de drietal pleinen in Zandvoort. Nou had je het is juist over uh, Wielen. Morgen gaan we weer uh, voetballen bij Savoet op zondag. Ja, de Eredivisie divisie is weer gestart. Afgelopen vrijdag Zitten. is het alweer begonnen. Maar ik zou eerlijk zeggen: ik, moet, ik, bedoel, ik zit nog vol in de transfers. Uh, voor de vorige 222 miljoen voor Neymar, die naar uh, Paris saint germain uh, uh, gaat uh, voetballen.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 verspoeld gaan worden. Dat doen we morgen tussen 2 en 5 uur bij Sonfort op zondag. Can you feel it? Now it's coming back, but you still it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it.